1 Uur. Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Wat is er gebeurd met miljarden aan coronaspullen? Daarover heeft het kabinet iets uit te leggen. Er blijkt 5,1 miljard euro te zijn uitgegeven aan mondkapjes, beademingsapparatuur en testen. Maar van een deel van die spullen is niet duidelijk waar ze zijn gebleven en of ze wel zijn geleverd. De administratie was een zootje, zegt de rekenkamer die bekijkt of de overheid goed omgaat met geld. Daardoor ontbraken er bijvoorbeeld ontvangstbewijzen voor het leveren van goederen, zoals beademingsapparatuur aan zorginstellingen. Ook is onduidelijk of het aantal afgenomen coronatesten overeen kan met de facturen. Volgens de Rekenkamer waren de problemen vorig jaar zomer al bekend... maar kwam de overheid pas begin dit jaar in actie. Mensen die in de buurt van Tata Steel wonen doen aangifte. Ze willen dat het staalbedrijf stopt met het uitstoten van kankerverwekkende stoffen. Eind vorig jaar beloofde Tata 300 miljoen euro uit te trekken... voor het verminderen van de uitstoot. Omwonenden vinden dat het te lang duurt. De trainer van de Graafschap is ontslagen, Mike Snoei. De ploeg uit Doetinchem kon vorige week promoveren naar de eredivisie... maar dat mislukte door een gelijksperk. Er was nog een kans via de nacompetitie, maar daarin vloog de graafschap er al na één wedstrijd uit. Demi Lovato is non-binair, zegt de Amerikaanse popster in een video. Over de past year and a half, heb ik some healing en self-reflective work En door dit werk heb ik de verhaling dat ik als non-binary With that said, I'll officially be changing my pronouns to they, them. I feel that this best represents the fluidity I feel in my gender expression and allows me to feel most authentic and true to the person I both know I am and still am discovering. En Demi Lovato wil ook niet meer als vrouw worden aangesproken, maar met hen of zij. Het weer, er trekken stevige buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor is er ook wat zon. Het is een graad of 14 vanmiddag. Morgen blijft het op veel plekken droog en is het ook wat warmer. 14 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan Zwaan bij de ANBB. Op de A10 West richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij de Kung -tunnel. Daar zijn twee rijstroken dicht. Daardoor staat de file vanaf Landsmeer 4 kilometer met een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 We zijn deze woensdag begonnen met Jennifer Lopez. Let's get loud. En we gaan door met Henk Wisbroek. Zelf je naam is mooi. Zandvoortse Reddingbrigade. Zondag deed de eerste opleidingsgroep examen na een intensieve trainingsperiode. 13 lifeguards en 2 jaar lifeguards mochten zondag na een theorie- en praktijkexamen... het diploma in ontvangst nemen. Namens de Zandvoortse Reddingbrigade allemaal gefeliciteerd... en heel veel succes de komende periode bij jullie strandwerk. Complimenten aan de instructeurs en begeleiders... voor de organisatie, planning en het lesgeven... Volgende maand zal de tweede groep de opleiding volgen. You're coming Waarom springen we als we blij zijn? Dat kan een evolutionaire oorsprong hebben, denkt psycholoog Mariska Kret. Zij onderzoekt emotionele lichaamstaal aan de Universiteit van Leiden. Zo maken apen tijdens stoeien niet alleen geluiden, die klinken als lachen... maar ook bewegingen die een voorkeur kunnen zijn voor onze springneiging. Ze maken zichzelf het ene moment groot, als steken van dominantie... en het volgende moment juist klein als onderdanig gebaar, vertelt Kret... Sporters maken zich ook groot na een overwinning. Hoofd naar achteren, borst vooruit, arm omhoog. Uit Amerikaanse onderzoek bleek dat ook blindgeboren judoka's... die er dus niet hebben afgekeken, dezelfde gebaren maken. Overspringen repte de studie niet. Maar, ook daar, maar daarmee maak je jezelf groter. Tonen we dus met vreugdedansers dominantie. We kunnen van meer dan alleen winnen blij worden... Kret zegt, maar aan een situatie waarin je wil springen gaat vaak wel een overwinning vooraf, vermoed ik. Je hoort bijvoorbeeld dat je je droombaan krijgt op een vakantie gewonnen heeft. Kret voegt hier nog aan toe, op zo'n moment gaat een flinke dosis adrenaline door je lichaam. Misschien moet je daardoor wel bewegen. Let's go girls! a woman met briljante brein. Deze online college race wordt gegeven... door student-docent Noah Gido. Noah heeft psychobiologie gestudeerd... en volgt nu haar master... cognitieve Neurobiologie. Elke college is informatief en interactief. en Het begint 27 mei van 2 tot 3... en elke donderdag tot 17 juni van 2 tot 3. De kosten zijn 10 euro voor vier online colleges... Inschrijven kan via www.plus.zandvoort.nl en u heeft een pc, laptop of tablet nodig met camera en microfoon. Elke maandag voor aan, gaaf aan het college ontvangt u een mail met de link van het college. Voor en tijdens het college is er een hulpdienst aanwezig die u kunt bellen bij kleine technische problemen.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 We kennen, is mijn Leben bunt en schön. En het is schön, nur durch dich. Was ook geschehen mag, ik blijf bij dir. Ik lass niemals dich niemals im Stich.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 ik auch doe. Ik heb een ziel.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 was ich will yeah. Du, du allein kannst mich verstehen Du, du darfst nie von mir gehen Du, du allein kannst mich verstehen De Westkust lacht 24 uur per dag This is EFM. She's mine Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. El Condor Pasa, Spaans voor de Condor passeert of vliegt voorbij, is van origine een instrumentale compositie. In 1963 kreeg het nummer een enorme zet in de rug toen de Argentijnse groep Los Incas het opnam voor een Philips LP getiteld Amerikú du Sud. Geheel gewijd aan een muziek uit Zuid-Amerika. Paul Simon zag het toen in 1965 in Parijs en concentreerde een optreden van Los Incas. Dat inspireerde hem vervolgens om wellicht de beroemdste versie op te nemen en uit te voeren. Ik heb gekozen voor El Conde Passa van Los Incas. tweede kans. Deze maand bieden wij weer de gelegenheid om samen uw kapotte spullen te repareren. Een live bijeenkomst zit er helaas nog niet in. Daarvoor in plaats kunt u in de week van 17 tot 21 mei kleine elektrische apparaten ter reparatie afgeven aan de balie van Pluspunt, Flemingstraat 55. Met een briefje erbij, met uw naam en telefoonnummer en een omschrijving van het effect. Vrijwilligers gaan op een later tijdstip de reputatie uitvoeren. U krijgt bericht als uw apparaat opgehaald kunt worden. De reparatie is gratis tenzij materialen aangeschaft dienen te worden. was de eerste voorronde van het Eurofusie Songfestival. Ik ga nu een oudje die ik gewonnen heb in 1987. Op het Songfestival, waar hij als oudwinnaar veel media-aandacht kreeg, was Johnny Logan beschouwd als een van de favorieten. Hij was als 20ste van de 22 deelnemers aan de beurt. Bij de puntentelling ontving Hold Me Nou van acht landen het maximum aantal van 12 punten. En de totale puntenscore was 172, wat uiteindelijk voldoende voor de overwinning. Het betekende na 1970 en 1980 de derde Ierse Songfestival En de tweede voor Johnny Logan persoonlijk. Hij was zodoende de eerste, en tot op heden nog de enige, artiest die het Eurovisie Songfestival twee keer wist te winnen. Don't, don't close your heart to how you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 But In my words Collega Roy van Buringen naar het zonfestival. Sandvoort is ook aanwezig op het zonfestival In de persoon van Roy van Buringen. Niet als deelnemer of als presentator, of wel, die zou dat wel graag willen, maar als bezoeker. En nog wel op de finale dag op zaterdag 22 mei. Hoe hij de kaartjes, hij gaat met een goede vriendin, heeft weten te bemachtigen, wil Lucky Roy niet zeggen. Op zich heeft hij niet zoveel met het Songfestival. Het gaat mij meer om de show. Daar ben ik meer in geïnteresseerd dan in de liedjes. Toch heeft hij zich de laatste week verdiept in de bijdrage van diverse landen. De Nederlandse indending vond ik echt heel goed. Het is een vrolijk nummer. Apart ook. Ik denk echt niet dat het liedje gaat winnen.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 With eyes that look like ice on fire, the human heart a captive in the snow. On that Cape Cod, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Oh. Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side. I've been a given light and time. Captain, tempting soldiers in the road.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 in there. to hold Optimaal. Zie Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.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 was. Ik niet de man, maar juist de thai was. Ik niet de kassa, maar de rij was. Ik niet de ragnoe, maar de pastij. door straat. Ik dacht die dikke uur zit er al op. Ik hoop u het tweede uur weer terug te zien na de boodschappen en de berichten. En dan gaan wij veel meer door met het zonfestival. Ik hoop tot straks. jealous sky as we lie in fields of gold